5 uur. Het NOS Journaal. Liesel Thomassen. Goedemiddag. Dissidenten CDA'ers blijven bij hun standpunt, Mauro moet blijven. TV Kok Kas Pijkers overleden en meeste banken betalen mee aan EU-deal over Griekenland. Het weer: veel bewolking maar vanuit het zuiden ook wat zon. Het is 18 graden. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. <tieden> Minister Leers zal welwillend kijken naar een verzoek... van de jonge asielzoeker Mauro, als hij een studievisum aanvraagt. Maar de CDA-kamerleden Koppian en Ferrier houden voet bij stuk... en vinden dat Mauro sowieso in Nederland moet blijven. Ze deden die uitspraken nadat het partijcongres van het CDA... een resolutie had aangenomen waarin staat... dat er in de toekomst een humaner asielbeleid moet worden gevoerd. Mauro Manuel, de jongen waar het vandaag bij het CDA in Utrecht over gaat... heeft het congres gevolgd. Tegenover de NOS gaf hij deze reactie. Ik ben blij dat er dus uh, uh, Kamerleden zijn. die de, ze willen zich daar wel heel hard van maken. En, en dan hoop ik toch dat er naar geluisterd wordt na een tijd. Want ja, ja, ik hoop gewoon in ieder geval dat er wel uiteindelijk het nieuws komt dat ik hier mag blijven. En uh, ja, dat is eigenlijk het enige wat ik hoop nou, uh, dat er gebeurt. Margreet Boer is bij het CDA-congres in Utrecht. Margreet, wat kan minister Leers nou nog voor hem doen? Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel. Want ook al heeft het CDA-congres al met 85% van de stemmen... een resolutie aangenomen voor een humaner asielbeleid. Daar is Mauro niet mee geholpen. Want het congres heeft zich niet over hem speciaal uitgesproken. Maar alleen over een algemeen asielbeleid... wat humaner moet voor minderjarige asielzoekers. En Mauro krijgt dus geen verblijfsvergunning, zegt minister Leers. De minister heeft een weloverwogen beslissing genomen. Helaas is dat voor deze jongen in kwestie...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 hier ja, Het CDA stort zich nu dus op dit studievisum. Dat moet Mauro helpen, hem in Nederland houden. Mauro zelf heeft al aangegeven dat hij dat eigenlijk helemaal niet ziet zitten. Maar de minister wil daar naar kijken. En ook de CDA Tweede Kamerfractie houdt zich daar helemaal aan vast. Ja, maar dan hebben we ook nog Verje en Koppejan. Die willen dat hij sowieso blijft. Ja, die willen dat hij sowieso blijft. Maar zij willen ook uh, wel kijken of dat lukt met dat studievisum... als dat echt een serieus uh, plan is. En daar wordt achter de schermen toch heel hard aan gewerkt... om te kijken of het met dat, uh, dat studievisum lukt. Uh, dat is eigenlijk uh, de enige kans, denken ze nog, bij het CDA. En dan zie je het verschil in die CDA Tweede Kamerfractie. De meerderheid van de CDA Tweede Kamerfractie zegt... als dat toch uiteindelijk niet lukt via dat studievisum... ja, dan kan hij uh, niet blijven, dan moet hij weg. En op dat moment zeggen dan VJ en Koppenjan... Kijk eens, eh, als dat studievisum niet lukt, dan moet hij toch blijven. Luister even naar hen. We hebben eh, bepaalde verwachtingen bij hen verwekt. Eh, en dat eh, geeft verplichtingen. Dus belofte maakt schuld.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 Uh, zodat Mauro Grier zijn leven met zijn pleegouders kan voortzetten. Ja, dat was Koppenjan, die zegt dus linksom of rechtsom Mauro moet blijven. En dat betekent dus dat de discussie dinsdag in de Tweede Kamerfractie volop verder gaat. Ja, en dan komt het CDA-fractie samen om dat standpunt te bepalen. Gaan ze eruit komen, denk je? Nou, dat is echt wel de inzet van alle CDA'ers. Er is hier vandaag heel veel gepraat hè, over eenheid in de partij... maar ook eenheid in de fractie. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En je merkt dat de bedoeling is dat ze alle 21 dinsdag... hetzelfde gaan zeggen en hetzelfde gaan stemmen... als het over die moties gaat of Mauro nu wel of niet mag blijven. En minister Verhagen, de vicepremier, die heeft hier zojuist ook... zijn speech gehouden en die verwacht dat het gaat lukken, zei hij. Zelden is de spanning zo groot als wanneer je tegen een jongen van 18 die zijn halve leven in Nederland heeft gewoond, moet zeggen... je kunt blijven of je moet terug naar het land waar je geboren bent. Maar het mooie van onze partij is toch dat we er samen proberen uit te komen. En dat hebben we vandaag ook weer gedaan. En ik ga ervan uit, Siebrand dat de voltallige CDA-fractie... dat volgende week ook weer eensgezind doet... Ja, en met die oproep van Verhagen dat het eensgezind moet zijn volgende week... voert hij toch wel de druk op op het CDA, op de CDA-fractie... om geen afwijkende geluiden te laten horen, dinsdag bij die stemming. En daar zit natuurlijk meer achter, want PVV-leider Geert Wilders kijkt mee. Wat doet het CDA? Hij houdt het CDA goed in de gaten. Of het CDA niet afwijkt van de afspraken in het gedoogakkoord... zeker als het gaat over dit soort onderwerpen. En hij wil ook unanieme steun van het CDA. Dus dat maakt het toch een politiek beladen beslissing dinsdag die ook toch van belang is voor de stabiliteit van het kabinet. Margreet Boer in Utrecht. TV-kok Cas Spijkers is vanochtend overleden. Hij werd bekend als chef-kok van restaurant De Zwaan in Oosterwijk waarmee hij met twee sterren in de Michelin-gids kwam. Later werd Spijker een van de eerste tv-koks van Nederland. Hij maakte programma's als Koken met Sterren, een fragment uit dat programma. We hebben boterhammen, worst, uh, kaas. We hebben ham, een uh, omeletje met uh, groenten erin, een verse fruitsalade, een lekker uh, stukje kaas, uh, eitjes. Nou, goed verkopen, en ja. uh, natuurlijk even alle minuut een tossetje met kaasham, heel gezond brood en uh, een beetje tomaten ertussen. In 2009 werd de koksopleiding de Kaspijkers Academie opgericht met vestigingen in Boksmeer en de Lutte. Spijkers was al een paar jaar ziek, hij is 65 jaar geworden. Het overgrote deel van de internationale banken gaat akkoord... met het afschrijven van 50 procent van hun beleggingen... in Griekse staatsobligaties. Dat zei directeur Delora van de internationale bankorganisatie IIF... tegen de Duitse krant am Zontaak. Het afschrijven van Griekse obligatieleningen is een van de pijlers... onder het akkoord over de eurocrisis dat donderdag werd bereikt. Critici hadden hun twijfels. Omdat banken niet verplicht zijn om hun leningen aan Griekenland af te schrijven. Maar volgens Delora zullen negen van de tien banken dat doen. Hij preest de rol van bondskanselier Merkel bij de onderhandelingen. Zij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de onderhandelaars van het IIF met het voorstel akkoord konden gaan, zei hij.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 De hoofdpunten van het nieuws, de CDA-Kamerleden Koppian en Ferrier blijven erbij dat de jonge asielzoeker Mauro in Nederland moet blijven. De Tweede kamerfractie van het CDA beslist dinsdag over het lot van Mauro, daarna wordt er gestemd in de Tweede Kamer. TV-kok Cas Spijkers is vanochtend overleden. Hij was 65 jaar. En het overgrote deel van de internationale banken gaat akkoord met het afschrijven van 50% van hun beleggingen in Griekse staatsobligaties. Tot zover het NOS-journaal, Zometeen het vervolg van Langste Lijn.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 Voor een zevennacht fjord cruise van 749 euro gaat u naar een reisagent of hollandamerica.nl.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 Je doel bereikt. Ja. Ja. Het is uh, elf minuten over vijf en we zijn tot zes uur bij u met Langs de Lijn... wel met het Sportforum. We praten met Erik Oudshoorn van VI, met Jaap de Groot van de Telegraaf... en met Ton Boot, onze vaste gast bij het Sportforum... over uh, de dingen die ons hebben beziggehouden deze week in de sportwereld. En uh, ja, we zijn begonnen met Johan Kruijf en daar zijn we nog steeds mee bezig. Want het is duidelijk, de problemen uh, rond Ajax... en vooral in de raad van uh, commissarissen van Ajax... Uh, ja, die zijn... Uh, Groot, er is ruzie, weer is er ruzie, zou je bijna willen zeggen. Um, ik wil even terug naar uh, de brief. Uh, de, de brief die op 16 oktober zou zijn verstuurd door de Raad van Commissarissen aan uh, Johan Kruijf, waarin staat dat Kruijf uh, wordt verweten dat hij de aanstelling van Marco van Basten heeft gefrustreerd. Uh, door een aantal aanvullende eisen te stellen. We hebben het net gehad over het feit dat uh, Marco van Basten... zijn vriend ook uh, wil aanstellen als uh, zakelijk directeur bij Ajax... Uh, en dat Johan Cruijff daar problemen mee heeft. Uh, maar in deze brief staat dat de Raad van Commissarissen... er problemen mee heeft dat er een adviescommissie zou worden opgericht... Rondom de aanstelling van uh, Van Basten. Um, om Van Basten te ondersteunen. Terwijl Van Basten zegt dat wil ik helemaal niet. En de Raad van Commissarissen wil dat ook niet. Over vrienden gesproken. Jouw naam wordt daar ook bij genoemd, Jaap ja. de Groot. Uh, wat, wat is dat voor commissie? Wat, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was stom verbaasd. Uh, Joon heeft ook trouwens, Joon Krijven van de week ook voor de Kamer heeft verklaard. dat het uh, een broodje aap verhaal is. zoals het nu naar buiten is gebracht. Ik kan me wel herinneren dat. Uh, ik begon na na te denken wanneer is dat ooit te bedden gebracht. En dat was bij het boek van Jan Eilanden, Kruify. In Amsterdam-Oost werd daar toen gepresenteerd. En er was behoorlijk veel pers was er toen op de been. Ja, een paar weken geleden. Ja, een paar was dat, weken hè? geleden. En toen werd Johan eigenlijk behoorlijk geattakeerd. Uh, er werden hele kritische vragen gesteld over, uh, over de kandidatuur van Marco van Bassen. Want was, die ochtend was het uitgelekt. En... Ik ken hem een beetje en w, w, volgens mij verzoen ik te plekken iets om een buffer tussen die kritiek van de buitenwacht richting Marco te creëren. Hij zegt, Nou, maar dat kunnen we ondervangen met een adviescommissie: met uh, wat, wat Pietje Keizer en Gruseling en ikzelf. Dan kunnen we als een soort leuning voor die spelen. Voor mij is dat de enige keer dat hij dat ooit uitgesproken heeft. En Chö Ling en Maarten nee, nee, maar van namen... voor mij heeft hij toen twee, drie namen genoemd. En misschien dat hij later in een later staan tegen Marco andere namen heeft genoemd. Dat, dat zou best kunnen. Maar dat was echt een, een soort idee wat hij had. Wat nu helemaal verder niet was ingekleurd. Maar dat is dus duidelijk overgenomen door, door de Raad van Commissarissen. En die hebben daar een hele filosofie omheen uh, heen gemaakt. Want ik las het. het ik werd vorige week zaterdag. Ik ineens allemaal sms'jes. Jaap. Uh, je, zit, uh, je wordt genoemd in een artikel in Parool. En uh, dat je in een adviescommissie zit. Ik zei, nou, ik, daar ben jij nooit voor gevraagd. Nee, daar daar heb jij nooit over nou, gehad. Nou, ik heb meteen Johan gebeld. Ik zei, Johan, heb je mijn naam soms genoemd ergens? Want ik, dit is niet grappig. Hij zei, nee, helemaal niks. Hij zei, weet je, ik bel Marco even. Hij belt bel, bel me vijf minuten later terug. Nee, Marco heeft het ook niet gedaan. Dus, uh, ja. dus uh, onzin verhaal. En trouwens, dat kunnen we hier ook wel zeggen. Ik heb het een paar, paar keer deze week gezegd. Zoiets zou ik nooit doen. Ik, ik, ik, ben, ik ben journalist in dienst. Ik, ik, ben een heb, ik heb een leidinggevende functie bij, uh, bij een, uh, een behoorlijk gereputeerde sportredactie. Dit is, is gekker werk als ik hierin zou stappen. Dus zelfs zou, je, zou Johan me vragen, zou ik het gewoon niet doen. Maar dan verzint iemand dat. Ja, dat vind ik zo raar. Ja, nee, iemand maar, verzint dat dus. Maar, maar, maar Dionne... Iemand die, die, uit de Raad die, van Commissarissen. Als je die brief van vijf kantjes goed leest, dan kom je tot de conclusie. Die brief is geschreven om door anderen gelezen te worden. Die, die brief was voorbestemd om uit te lekken. Die brief was voorbestemd om bovenop een stapel van een dossier terecht te komen. Zo is die brief geschreven. Als jij Johan Cruijff kent, schrijf je niet zo'n brief van Johan Cruijff. Of je kan afvragen of je überhaupt een brief van Cruijff moet schrijven. Maar goed, dit is zijde. Ton, hoe, ton, hoe kijk jij naar? Nou, kijk... Als leek zie je helemaal door de bomen het bos niet meer. Want van de ene partij hoor je dit... en andere, je hebt het net al uh, uh, gememoreerd. Dus ik keek alleen naar algemene dingen. Hmm. En uh, we hebben het net over Van Basten. Hè? Uh, Kruif zou het hele proces van Van Basten gefrustreerd hebben. Dat stond ook in die brief. En uh, dan zit ik me af te vragen... is Van Basten dan het enige zaligmakende? Hè? Hij heeft als trainer het niet zo geweldig gedaan, zou ik maar zeggen. Zijn vriendjes, nou, dat is al om het niet te doen natuurlijk. Ja, en ik vraag me af hoe de verhouding zal worden... tussen Van Basten en de driemanschap die, uh, die er nu al is. Dat, is dat een hiërarchische verhouding? Uh, enzovoort. Ja, dat dus. nou, sla aardig een spijker weer op zijn kop. Want de eerste keer dat Johan ingreep... Was dat, er was dat het eerste gesprek geweest met Marco van Basten... en de overige commissarissen. En toen wilden ze de volgende dag al tekenen. Waarop Johan krijgt ze: ho, ho, ho, zal er niet eerst een gesprek moeten komen... Ja. tussen Frank de Boer, Wim Jonk en Dennis Bergkamp? In de procedure gelijk, ja. maar dat niet meer dan normaal. Want Marco moet, moet die jongens gaan samenwerken. Ja. Dus ze wilden, zelfs voordat het uh, traject uh, verlopen was... wilden ze al gaan tekenen. Dus dat was al de eerste keer dat hij zei... stoppen en tot hier niet verder... Ja, maar nou goed, in die brief staat ook over onbehoorlijk bestuur. Ik vind dat de Raad van Commissarissen onbehoorlijk bestuurt. Want een adviescommissie, we gaan er zo makkelijk oh. omheen... is helemaal niet zo slecht bij Van Basten natuurlijk... die nog nooit wat op dat vlak gepresteerd heeft. Ja, maar aan de ja. andere kant moet je dan ook Marco kennen... die uh, heel graag zelfstandig uh, werkt. Ja. Uh, ja, maar goed. En, en, en toch een ander type is als ja. bijvoorbeeld uh, Wim Jonk en Nens ja, dan begrijp... die wat meer een leiband willen lopen van kruid. Ja, Kuif. dat begrijp ik. Maar uh, een organisatie bepaalt... Marco nog is maar... ook vrij slim. Ja, maar een organisatie bepaalt nou even wat voor type coach of ja, het type technisch directeur je wil hebben. Ja. En als die uh, Van Bassen het niet wil, nou dan ga je naar een ander. Hij is toch niet het enig zaligmakende. Nee. Maar we hebben nog... Nou, ik wil één... trouwens ook even zeggen over die leiband. Marco Van Bassen zou als geen ander moeten weten, en dat weet hij ook, dus ik denk dat dit ook geen punt is, is dat Johan Cruijff, dat, dat vind ik persoonlijk het grote verschil met de Raad van Commissarissen. Daarom denk ik ook dat het nooit wordt opgelost. Want Cruijff hij heeft al aangegeven, wil niet in de Raad hmm. van Commissarissen zitten. En op het moment dat hij zo'n functie heeft... wil hij eigenlijk niet meer dan de poppetjes op de plek zetten... en dan vervolgens die poppetjes het laten uitvoeren. Hij wil helemaal niet mensen aan een leiband hebben. En vervolgens is hij beschikbaar als klankbord of adviseur. Wat zie je dus met de Raad van Commissarissen? Die hebben heel sterk de neiging om er juist bovenop te zitten die willen in feite op de stoel van de directeur gaan zitten. Dus je hebt al een in de inkleuring van, van de functie, functie niet, want ze zijn toezichthouders. Ja. Ze, ze moeten alleen controleren toch orgaan zijn en op afstand besturen. Ja. Dat nou, is een raad van ja, de Maar ja. dan begrijp ik al helemaal niet waarom Johan Cruijff ooit gezegd heeft... ik doe het toch. Omdat de publieke opinie dusdanig tegen hem was op dat moment. dat Kijk de programma's uit die periode maar op na... Iedereen zei, Johan Cruijff moet nou eens een keer zijn verantwoording pakken. Johan is zit alleen maar vanaf de zeilen dingen te roepen. En hij, uh, hij uh, laat het verder maar. Dus er was geen weg terug meer voor hem. En, uh, nou maar ja, de weg die hij heeft gekozen is dus een weg uh, waarvan hij zelf zegt... Uh, dit zijn de mensen die het over uh, zaken doen ja. hebben... en ik ben degene die het over, uh, over het uh, voetbalaspect heeft. Dat kan, had toch van tevoren, dat kan toch niet samen, Landers? Nou dus? nee, maar kijk, daar zie je dus... Jo Johan Cruijff heeft een, een, een, een redelijk Achillesziel. wat betreft het vertrouwen van mensen... Hij heeft op een gegeven moment gezegd, hoe liggen de verhoudingen? Want hij keek natuurlijk raar op, toen de, de invulling van de Raad van commissarissen bekend werd. Want Daar waren de spelers in ondertal. Er waren drie om twee, en hij was met Davids, uh, was hij dus, had hij de minderheid. Dat heeft hij gezegd, Ja, maar wacht eens even, hoe, hoe gaat dit werken? Nee, Als je, alle technische zaken op technische zaken, heb jij een beslissende stem in. Nou, je ziet dus het conflict, wat er wordt gezegd over macht, of weet, weet ik veel wat, als je nu de, de, de, het conflict goed analyseert van de laatste paar maanden... gaat het om de aanstelling van een, ter, van een directeur... en het gaat om de aanstelling van een technisch directeur. Dus twee zaken die vooraf aan hem waren toegewezen. De eerste zaak met Ling he, hebben de andere vier commissarissen ingegrepen... wat in feite hun niet was. En nu zie je in de affaire van Basten... dat Johan nog niet klaar is met het, met het invullen... Van, van, van, van, van de voor, met de, uh, het vastleggen van de voorwaarden waaronder Marco van Basten moet gaan functioneren. Terwijl de vier die er buiten moeten blijven al besloten hebben dat het akkoord is. Dus zij, zij bewegen zich op een pad wat hij zegt. Hij, zij weten dus mm. niet wat de voetbalclub leider is. Maar, maar, maar we zijn helemaal in de sfeer van een beursgenoteerde beurs. Nee, ja, maar goed, ze houden zich niet aan hun afspraak. En Ze houden zich niet want, aan de afspraak. Want, want, want als want, hij de doorslaggevende stem heeft in technische zaken... dan is alles al voor elkaar. Dan moeten zij verder hun mond houden. En wat ik nog belangrijker vind van die raad van commissarissen... wat mij als leek heel erg dwars zit, is dat lekken naar, uh, naar de media. Ja. He, dat is de volgende dag al. Nou, één van hen heeft het gedaan. Dat kan niet anders natuurlijk. Nou, noem een noemen eens een andere uitweg. Daar wordt het bekokstoofd, dus die hebben het gelekt. En ik kom meteen tot de conclusie dat ik die mensen dan niet meer kan vertrouwen. En als een vertrouwensbasis er niet is, dan, ja, dan kan je beter stoppen. Maar is het nou echt zo dat, uh, dat Johan Cruijff helemaal niets verkeerd kan doen? Het kan toch zijn dat zelfs Johan Cruijff... Ja, Jone, uh, ook, dus, uh, ook niet Jone, op technische, alles goed op, op technische zaken zou Johan heel weinig fouten maken. We hebben hier puur over beslissingen die genomen worden op het technische vlak. Kijk, Ton weet dat als geen ander... Daar gaat het nu toch even niet om? Dan... Ja, nee, daar gaat het juist wel om. Als jij... Want op die gege... technische zaken, daar zijn ze bij Ajax wel uit. Nee, sta... nee, nee, Wat er hebt... nu op de toekomst gebeurt, nee, nee, dat, nee, dat Erik. is al om, omarmd door ik van de Boog in feite. Nee, Erik. Het, ga, het gaat er nu om dat er een, een, een directeur moet worden aangesteld. Dat is het grootste probleem waarin Johan zich ook in kan vinden. Dat is het enige probleem. Nee, dat is niet het probleem. Het gaat ook om hoe je, hoe je straks in de kleedkamer werkt. Als jij afspraken maakt met al je coaches... dat de persoonlijke managers niet, binnen de club, uh, niet meer actief zijn binnen de club... en je gaat vervolgens boven die, uh, die, die andere trainers iemand, uh, iemand aanstellen... die vervolgens wel zijn hele hofhouding mag meenemen... dan krijg je straks gewoon kortsluiting in de kleedkamer. Dat is, daar kan je gewoon op wachten. Dat zien mensen als ten haven die niet uit de sport komen, zien dat niet, onderkennen dat niet. Welke, welke hofhouding bedoel je dan? Nou, die, Den, de, de, die Dennis de, Heijn? Dennis Heijn en, en Perry Overheim, Dat zijn gewoon twee zaken de nou, partners. Perry van... overheim, dat heb ik niet bevestigd gekregen... maar nou, dat je... lijkt me ook sterk, want dat is een zaakwaarnemer. Ja, maar ja. goed, maar die heeft de vorige keer... heeft hij de transfers uh, ja. bij uitslaat. Dus ja, je zit daar gewoon met, met drie mensen. En nogmaals, ik ga niet eens vanuit dat Mar Marco... echt niet de kwade trouw is, maar ik denk dat Marco... dit gewoon onderschat. En Johan wil gewoon, die, die heeft... Toen de naam van Marker bekend werd, heeft hij behoorlijk wat op zijn bord gehad. Die wil gewoon voorkomen dat, je straks, uh, dat er straks twee verschillende afspraken... Door, ja. door, de, door de technische staf van IJs gaan lopen. Nou, dat is gewoon komen plausibel. En daar, en daar richt het probleem ook op. Als no maar even tussendoor, waarom zou jij trouwens niet in de adviesraad van IJs kunnen zitten? Omdat ik journalist ben. Ik hoor uh, en mijn integriteit staat dan uh, ter discussie. Ja, maar je werpt je toch ook op als uithangbord van Kruif. In... Dat werpen we helemaal niet op. Ik geef vragen. Nee, ik geef je, je schrijft de columns. Uh, nee, nee, je, is, je, dat... je deelt zijn mening. Uh, nee, nee, dat is Je deelt waar. zijn visie. Nee, dat is niet waar. Kijk, uh, wat jij zegt, dat uh, neem je voor eigen rekening. Want jij weet niet hoe mijn relatie met Johan kruif is. Want, nee, maar ik, ik, uh, ik, lees ik... Wel, ik lees wel je stukken. Bijvoorbeeld de column van vandaag. Ja, maar dat is omdat ik. dat is gebaseerd op feiten. Ja, dat is gewoon een objectief stuk. Dat is, is, is gewoon dat, dat, dat niet kunnen al, schrijven. Al, gebaseerd op feiten. En een Johan Cruijff-column, dat doe ik in belang van mijn lezers. Ik, ben, ja, ik ja, tuurlijk, heb te maken dat, met twee dat, dat begrijp Dus, ik, ook dus wel. ik wil. Als jij Johan Kruijf. Uh, ik heb altijd gedacht dat jullie vier handen op één buik waren. Of is dat niet zo? Nou, ik heb altijd geleerd dat de beste vriendschappen. zijn de vriendschappen. van mensen die de waarheid tegen elkaar durven te vertellen. Dus ik kan je bij deze melden dat. Dat, uh, dat als ik ergens niet mee eens ben... en dat is de afgelopen maanden regelmatig voorgekomen... dan zeg ik dat binnen in het gezicht van Johan Kruijf. Ik wil even naar het parool, want in het parool staat vandaag... dat uh, Marco van Basten bevestigt dat Johan Kruijf de boosdoener is in dit geval. Uh, van Basten was, staat er in het parool ver in de gesprekken met Ajax en Kruijf. maar toen kreeg je in de gaten dat de Raad van Commissarissen onderling in de clinch lag... Uh, aan de ene kant was er Kruijf, die botste met de vier andere commissarissen. Kruijf uh, eh, stelde voor om een adviesraad in te stellen, waar we het net over gehad hebben... waar Van Basten aanvankelijk nog geen grote problemen mee had. Maar, quote dan parool, er werden enkele namen geopperd... die voor mij en voor de andere commissarissen niet acceptabel waren. Dat verklaart Van Basten uh, vandaag in het uh, parool. Gequote? Ja. Nou, dat is curieus. Dat is curieus, want is jouw naam dan ook wel bijgestaan? Ja, ja want ik ja. heb. Johan heeft mij uh, bevestigd dat uh, dat die Marco van Basten heeft gebeld. Ja. Dat Marco tegen hem gezegd heeft dat uh, dat het niet zo is. Maar bovendien, ja, ik heb altijd begrepen dat het probleem lag erbij het feit dat Johan die belangenvershengeling niet wilde. Dus ik ik vind het een hele rare quote. Nou, Marco van Basten zegt dus nu in het parool iets anders, en ik wil dat dat brengt me eigenlijk bij. Um, het gaat, even naar de basis terug, ja. het gaat uh, toch om het beter maken van Ajax ja. als voetbalclub. Uh, volgens mij is de conclusie dat dat niet lukt op deze manier. Nee, nou, ik vind ook dat de, dat de benoemingscommissie van de ra Raad een wanprestatie heeft geleverd. Wat ben je met je eens? Kijk, ja. ze zijn twee keer in Barcelona geweest. En ja. Ja, ze zouden vanuit, van, van de, de, de, de, vanuit de geest van Johan Cruijff... zouden ze de overige kandidaten gaan zoeken. Ja. Nou, er zijn maar twee speerpunten in het beleid van Cruijff. Dat is de eerste plaats. Hij roept al tien jaar lang dat als hij een directeur gaat aanstellen bij Ajax... dat het iemand met een voetbalachtergrond is. En het tweede punt is, wat ik net al schetste... hij wil op afstand... Gaan besturen. Dus hij wil de poppetjes neerzetten en vervolgens op afstand om zo het stokje door te geven aan de nieuwe generatie AIX-IDE. Nou, wat zie je dus in de praktijk? Dat er dus vier commissarissen bij zijn gekomen die, uh, die zijn eerste beslissing, uh, zijn eerste keuze als directeur uh, te zijde hebben geschoven omdat zij vinden dat er iemand met een zakelijke achtergrond uh, de leiding moet hebben. En ten tweede, zij willen, op, zij willen duidelijk aanwezig zijn binnen de club. Zij ze willen de rol van uitvoerend commissaris gaan inkleuren. Dus je hebt dus twee partijen bij elkaar gehaald die lijnrecht tegenover elkaar tegenover elkaar staan. Nou, Voorwaar een uh, unieke prestatie. Denk ja. jij ook niet, uh, af en toe, Ton uh, Boot... Uh, waarom, waarom blijft hij... waarom wil hij dit? Nou, waarom wil Johan Cruijff dit? Nou, wil... Uh, Jaap heeft net al gezegd dat hij min of meer... Ja, gedwongen is door de publieke opinie. Ja, dat vind ik nog zwak. Want je gaat natuurlijk je eigen uh, gang. Ja, Hè, maar, dat lijkt mij ook. Ja, maar het is heel duidelijk... er kan hier niet meer over deze zaak objectief gepraat worden. Je hebt twee partijen. Of de uh, partij voor Kruif of anti-Kruif. En mensen die genuanceerd denken, zijn er bijna niet meer. He, je bent er emotioneel bij betrokken. Jij vroeg net, doet Kruif dan alles goed? Ja. Maar ik kan ook vragen, doet de raad van bestuur of de uh, raad van commissaris alles goed? Dat is precies dezelfde vraag natuurlijk. Want daar wordt ook nauwelijks uh, aandacht aan besteed. Mijn conclusie is gewoon... Uh, en dit, Je zei het net al, heb je niet de, dezelfde... Uh, doelstelling? Ja, Ajax natuurlijk. Nee, gooi dit gewoon uit elkaar en ga opnieuw beginnen of wat dan ook. Wat is volgens jou, Erik Oudsoorn, de, de oplossing? Is nou, er een oplossing? Bij Ajax uh, zien ze graag dat Kruisweg terugtrekt. Of dat de oplossing is, dat weet ik niet. Want uh, ja, ik denk dat je toch uh, je clubicoon... Uh, die zoveel verstand van zaken heeft... Niet op deze manier mag absorveren. Um, ja, nou daar, prij... daar komt bij, uh, als ik even uit ja. mag praten, uh, dat er uh, is een, een raad van commissarissen aangesteld uh, die uh, uh, te weinig affiniteit heeft met, met topvoetbal. Je kunt wel uh, duizend wedstrijden van Ajax hebben gezien, maar dat wil nog niet zeggen dat je het, het wereldje uh, ook, uh, en zo'n club ook aanvoelt. Uh, mensen kunnen ook niet met kruif omgaan, dat is er ook gebleken. Ze gaan op een gegeven moment communiceren met brieven en. Terwijl ik denk van, waarom kan dat niet gewoon in de vergadering of in een bespreking besproken worden en binnen de kamers blijven? Ja, omdat zij zeggen, hij is er nooit, we kunnen hem nooit bereiken, dus dan doen we het maar per brief. Nou ja, Jaap zegt net dat hij drie keer per dag uh, kan spreken als het nou, is. Nou nee, is. ik heb gezegd, als ik hem drie keer bel, heb ik hem twee keer aan de lijn. Ja, kijk, dus dat is flauwekul. Dat is echt flauwekul. Ja. Dus ja, je, je zit in een enorme padstelling... En uh, ik ben benieuwd hoe ze hieruit gaan komen. Uh, Kay Molenaar probeert nu de scherf te lijmen. Hij is een van de aanstichters, want het is eigenlijk begonnen bij de lederaad. De ledenraad die een noemingscommissie had en, en op een gegeven moment ook naar Barcelona ging afspraken ging maken met Kruif. Nou, die zouden dan weer na niet nagekomen zijn. Uh, ook door Johan uh, geschonden zijn. En nou, zo gaat het maar door, zo ettert het maar door. En ja, uh, Het is heel moeilijk om daar een oplossing voor te vinden, maar... Bij Ajax zijn ze eigenlijk ten einde raad. Uh, uh, Jeroen Slob heeft zich donderdag ziek gemeld. Uh, Herin van der Aad, uh, die schijnt uh, alleen maar bezig te zijn... om zijn baantje te redden en een wit voetje te halen bij Kruif. Uh, dat zorgt ook weer voor enorm veel wrijving in, in, in de directie... en op de brelen van Ajax. Dus uh, ja, de sfeer is eigenlijk uh, beneden alle pijl geworden. En dat heeft ook weer uh, zijn uitstraling naar het elftal. Ja. Want Frank de Boer uh, moet ook maar weer uh, uitleggen wat er allemaal aan de hand is. En uh, die jongens kijken ook naar boven, wat het gebeurt daar. Uh, nou. ja, dus uiteindelijk werkt het allemaal averechts? Negatief, ja. Ja. ja. Wat moet er gebeuren volgens jou, Jaap? Ja, kijken, de, je hebt een raad van commissarissen. Dat hoort als een team te, uh, te functioneren. Nou, dat wordt nooit een team. Dus ik denk dat die raad van commissarissen... Daar, daar, moet je, daar ligt de wortel van het probleem. Dus dat, dat, dat probleem... Ja, ik hoorde Keemona nou van de week zeggen van... ja we gaan het oplossen, dat, dat komt wel bij elkaar. Ja, het komt wel goed, ja, ja, hij was maar, heel maar, positief. Luister, maar... eh, ik pak de voorbeelden er maar bij. Het vertrouwen van Johan Cruijff in minimaal één of twee mensen... binnen de Raad van commissarissen is gewoon geschonden. En dat komt gewoon niet meer goed. Nou, ben ik het met Erik eens, dat het lijkt mij gewoon het beste. Maar ik, ben, ik moet, moet ik even waken dat ik niet op de stoel van de bestuurder nu ga zitten. Maar dat hij gewoon die hele Raad van commissarissen eh, gewoon eh, weggaat en, uh, en dat, gewoon allemaal, uh, dat, dat ze gewoon op een, uh, met een nieuwe, start, uh, een nieuwe start maken. Ja, maar dat en, gaat er de Raad van Commissaris de eens er nu nou, ik, ik, wil, doen. Ik, wil, ik wil wel even terugkomen op wat, uh, wat Erik net zei. Kijk, um, wat ik wel een mooie symboliek vond van de week... is dat uh, iets van 18 trainers zich verzameld hebben... toen Johan op de toekomst was... om een soort uh, steun in de rug uh, naar buiten toe uit te stralen. En ze dus hebben toen uh, als groep... Uh, je ja, die afgevaard. heeft zich grotendeels allemaal zelf aangesteld. Dus uh, dat is niet zo vreemd. Nou nee, want er, zat, uh, ik, er is namelijk één iemand geweest die het woord genomen heeft. Ik ga zijn naam niet noemen. Die namelijk op de lijst ja, stond. Niet nee, nee, nee. Die op de lijst stond om afgevoerd te worden. En die heeft een hele eerlijke verklaring afgegeven... over hoe die op dit moment okay. het, uh, de werksituatie ervaart. Ja. Maar je ziet Ajax. Waar, waar ligt het probleem bij Ajax? Je hebt een voetbalgedeelte. Maar daar is, daar is alle fluwele revolutie mee begonnen. Je hebt een voetbalgedeelte ja. en je hebt een een ander gedeelte. En je, ik kan me voorstellen dat jij zegt... ja, uh, uh, uh, ze willen beaakt van je uh, van kruif af. Maar dat is dan wel die groep. Voetbalgroep, dat... Uh, en ik de denk Voetbalgroep ook dat je... waarschijnlijk niet. Nee, nee, dat, nee dat, waarschijnlijk... dat ben ik wel met jij ja, ik... Maar stel Wat... nou dat je Johan alle macht geeft bij Ajax. Komt het dan goed, denk je? Nee, Johan wil niet alle macht. Johan wil gewoon het voetbalgedeelte inkleuren, zoals hij wil. Met de mensen. Maar alle macht in het voetbalgedeelte dan denk ik dat het goed komt. Want op dit moment hebben ze alleen maar beer op de weg gegooid bij hem. Ze hebben zijn eerste aanstelling voor Tjöderling. We zijn er inmiddels achter. Ja, maar daar schijnt ook alweer een reden voor te zijn. Nee, want ik ben er voor de week achter gekomen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat zomaar doen. Dat kan nooit een reden zijn. Want als hij carte blanche heeft wat dat betreft... jouw baas zegt het ook, Johan Derksen... dan kan dat nooit een reden zijn, want hij heeft carte blanche. Exact. En ik heb van de week uit zeer betrouwbare bomben in Ajax gehoord... dat er inderdaad, wat ik het vermoeden had ik al... dat er nooit een onderzoek naar Tjeu is geweest. Het is gewoon een gemanipule gemanipuleerde situatie. Ja. Uh, ik heb begrepen geweest. dat als, als wij werkelijk een, open boek, een boekje open doen over Tjeu dat er uh, ja, dan toch zo van de boven komt. Doe het dan eens, een boekje ja, nou, dat Ik heb dingen suggestief. gehoord, inderdaad, maar die nou, ga ik hier ze niet zeggen... want ja, ik kan vanij. het niet bewijzen. Wat? Ik kan dat niet bewijzen. Nou, de raad van commissaris kan dat waarschijnlijk wel bewijzen. Nee. En, waarschijnlijk, en ik, vind ook, ik vind ook dat ze dat moeten doen. Ja. Dus nu, jij, maar moet maar, niet maar, maar heerlijk, dan word je dan wordt jij nog meer beschadigd dan die nu al is. Nee, want dan ga je uit dat die raad van commissarissen gelijk heeft. Ja, dat wou ik net zeggen. En de, die, ze doen al een heleboel ja, rare dingen in die Ze zullen daar ongetwijfeld bewijzen van. Nee, want handen. ik heb dus uit zeer betrouwbare bronnen uit de boezem van de club, gehoord... dat er geen onderzoek geweest is dat dit gewoon een politiek spel is geweest. Nou, mag ik, mag ja. ik daar wat van zeggen? Uh, drie, nou, maar vier, maar wat criteria, vier criteria noemde uh, ten haven. Dat is uh, ervaring, capaciteiten, stijl en uitstraling. Hij is afgewezen op uitstraling en stijl. Dus heel erg subjectief. En capaciteiten en ervaring is hij niet op afgewezen. Nou, dat is te gek voor woorden. Dat ja. is werkelijk te gek Als voor woorden. Als dat zo is, dan is dat te gek voor woorden. Nou worden. ja, goed, ja. hij heeft dat zelf gezegd. Maar jij stelt net ook even snel de vraag... waarom zou de Raad van Commissarissen dat doen? Want nu, zoals we hier nu praten, is het net... Alsof daar uh, idioten zitten die alleen maar proberen de boel te frustreren. Nou, ik, dat ik, zijn ik, toch ook mensen. Uh, ik heb het alleen maar over Edgar Davids, ja. die het ook goed voor heeft met Ajax. Ja, maar luister. Het op, gaat, is... gaat om de instellingen. Kijk, als jij de baas wil zijn. Ik heb er natuurlijk ook veel over na. Wat is nou de reden van? Waarom willen ze dat? Chureling is een baas. En als je, kijk, Chölamin, wat hem opgevallen was, was de tweede vraag die tijdens het kennismakingsgesprek... die je overigens maar met twee leden van de commissarissen heeft gehad. De tweede vraag die aan hem gesteld werd was: ben je bereid om een andere functie binnen de club uh, te nemen? Rob dat is ja, maar wacht even. Hij was door Ajax gevraagd om te komen voor het gesprek. Zeg maar: daarvoor zit ik hier niet. En als je nu ziet het patroon van hoe zij nu werken, dat je toch en dat, dat is ook wat binnen Ajax op dit moment heel veel uh, op heel veel sceptisisme stuit. Want het is ook met de laatste algemene ledenvergadering? Er zijn de vragen dat: hey, wacht even zijn we niet bezig om de regie, handen, de regie van Ajax uit handen te geven... naar mensen die drie maanden geleden nog niet eens lid van Ajax waren... en waren niet de mensen die hun vinger daarbij opstaken... dat je dus ziet dat Tjöla misschien wel een te veel baas was... Voor, voor de ambities die de commissarissen hadden. En dan kom je bij een punt met waarom Van Basten... En, en, uh, en Dennis Heim wel. Nou, misschien zien zij die meer als twee goede onderdirecteuren. waarbij zij als directieboven kunnen functioneren. Dat is een beetje. Maar dan zeg je toch op... dat de Raad van Commissarissen. Uh, even los van Johan Kruijf. daar alleen maar zit voor zichzelf? Nou, dan, uh, dat zal ik niet ontkennen. Dat, ja, heb maar ik het, dat ook. gebeurt toch zo vaak, die En nu zijn we ook weer aan het gissen. Maar het meeste zitten ze in zo'n bestuur. Ik heb het ook vaak meegemaakt. Uh, macht. Geld, status, prestige. Dus voor zichzelf. Hè? En. Uh, wat moet Ajax doen, dat vroeg je net eigenlijk... in ieder geval kruif uit die raad van commissarissen. Daar ben ik wel van overtuigd, want hij is helemaal niet iemand... die zo'n zo vergaderman ja. is. Laat hem lekker advies geven, zoek een goede plaats voor hem... maar niet in die raad van commissarissen waar hij monddood wordt gemaakt. Ja, ja en waar hij, hij wil graag zijn eigen gang gaan. En dat kan nou eenmaal niet als je je conformeert aan het feit... Nee. dat je in een raad van commissarissen nee, gaat nee, zitten. Nee, dat ben ik niet met je eens. Die raad van commissarissen heeft zich wat het technisch gedeelte... geconformeerd aan hem. Ja, dus dat is precies een punt. En daar maar, fietsen ze elke keer doorheen. Maar Ik ben het helemaal met je eens als je hem adviseren een adviserende rol zou geven. Uh, zoals bij Barcelona. Uh, heeft dat ja. gewoon heel goed gewerkt. Ja. En uh, je ziet wat daar nu allemaal is neergezet. Uh, daar heeft Johan echt de basis voor gelegd. Ja, uh, ja dat zou bij Ajax ook beter ja. zijn, denk ik. En... Maar bij Barcelona was de functie die hij had gebaseerd op vertrouwen. wat je zei, ja, aan de zijlijn... Dat moet er wel zijn. En, ja. en, en ja. vanaf ja. dag één ja. is een discussie bij AIS geweest... in welk hokje gaan we plaatsen. Ja. Dus ik heb altijd gezegd, dus ook tegen hem... want hij, hij vertrouwde dat allemaal goed. is. Johan, ze wantrouwen je. Alles waar ze nu aan het bedenken zijn... Raad voor alles is gebaseerd op wantrouwen. Ik zeg, ja. dus, uh, hou daar rekening mee. Dat, uh, dat, dat dat de basis is. Maar zo langzamerhand komen we er dus wel op uit... dat eigenlijk... Uh, om het even heel bouw te stellen, niemand er iets van kan behalve Johan Cruijff. Nee, mensen moeten weten waar, waar de grenzen van hun, uh, van hun bevoegdheid ligt. Dus op een gegeven moment zijn duidelijke afspraken gemaakt. Johan Kruif, ik heb nog geen enkele discussie gehoord over Johan Cruijff. over het financiële gedeelte, over het marketinggedeelte. Daar <coughs> bemoeit je zich niet mee. De, de ma marketing en de financiële experts van, in de Raad van Commissarissen. bemoeien zich blijkbaar wel met het technische gedeelte. Want die hebben, die hebben gestemd tegen een keuze van Cruijff. En die hebben unaniem tegengestemd. Dus die bemoeien zich wel met het territorium... wat aan hem is toegewezen, precies wat Ton zegt. Ja. Maar even iets heel anders. Zou uh, Louis Vergaal niet een uh, goede deuter zijn vijers? Ja, al alles kan. Dat kan dan. natuurlijk niet met Johan, maar... Nou ja, maar, maar dat, dat is een heel andere discussie. Ik zou het ja, zelf... Er uh, wordt nu heel uh, omzichtig en, en, en geforceerd naar een kandidaat gezocht... terwijl uh, de ideale uh, persoon misschien gewoon thuis zitten te wachten. Alleen omdat Johan aanwezig is, kan niet. Nou, maar, maar, maar, maar, maar waarom zou, zou Louis... Kijk, wat Ton ook zei. Je kan op een gegeven moment de adviescommissie, dat is dus geprobeerd in die bewuste brief van Johan, kan je een hele negatieve lading uh, geven. Maar je kan natuurlijk ook heel... Het kan ook heel positief worden ingevuld. Als jij daar Guus Hiddink in hebt, Johan Cruijff, Piet Keizer, ja. Louis van Gaal, dan heb je natuurlijk een geweldig uh, raad van, ja. van adviseurs voor welke trainer dan ook winnaar Absoluut, ja. Als dat mogelijk zou zijn, dan... Ja, en daar hoort Jaap Zbouw absoluut niet in. in thuis. Tuurlijk nee, wel. Nee, je vroeg net <laughs> naar Louis van Gaal. Erik, je vroeg net naar Louis van Gaal. Die zou als algemeen directeur fantastisch zijn. Ja. Want de raad van commissarissen... Je hebt net nou, al hij al heeft ook gezegd, gezegd dat hij dat bereid is te ja, doen. Ja, maar daar zou hij uh, fantastisch uh, voor zijn. En ik zag gisteren nog... En die zou ook niet zo slecht zijn. Co-Adriaanse, die op een hele beminnelijke manier over Ajax praten. Ja, misschien ja. kunnen we daar uh, heel even naar luisteren. De, de oud-coach, Co-Adriaanse, die weet uh, heel goed wat er mis is in Amsterdam. bestuursniveau is met niet eens. Uh, op de toekomst loopt het ook niet. Wat ik zo hoor van mensen die daar werken. Een bruggetje? Dan kan je wel uitrekenen. Het chaos is, is natuurlijk... Maar ik kan me voorstellen bij zo'n grote organisatie als De Toekomst... waar ik zelf vijf jaar gewerkt heb en waar Older Riekering fantastisch werk deed en weg moest. En er is er nu niet één die dagelijks daar zit om alles te regelen... en die ook geaccepteerd wordt als zodanig. Ja, dan is het chaos. Ik heb daar gewerkt. En vijf jaar als directeur opleidingen En anderhalf jaar als hoofdtrainer. En ik ben Amsterdammer. Dus het is logisch dat ze dan mensen die daar langdurig gewerkt hebben... dat men een vraag stelt. Ja, dat zou logisch zijn, Tomboot. Ja, maar uh, kijk, ik zei net, door de boom het bos niet meer zien. Weet je wat nou zo leuk zou zijn? Als jullie in studio voetbal of VI in hun, hun, hun programma, Johan Derksen en uh, Arno in één uitzending, want dan kunnen wij als publiek nou eens beoordelen wie daar nou werkelijk gelijk heeft. Ja, want dat is het allermoeilijkste in deze zaak, ja. vind ik nog steeds. Ja, nou wat mij verbaast, ik heb het net al aangegeven, als je die brief leest... En je bent dan gewoon journalist, en of je nou voor of tegen, wat het nou ook uh, bent, uh, die, er is een brief die vraag, uh, vragen oproept. En als je dan een brief uh, naar buiten brengt zonder daar enige kanttekening bij te plaatsen, je, je trekt daar gewoon keiharde conclusies uit. Nou, dat, dat, uh, dat verbaast mij dan weer. Maar de brief is vrij duidelijk. Alleen uh, wordt nu de brief in twijfel getrokken. Nou, nee, de, tulke... nee, de, achter nee de, de, de bijbedoeling van die brief. Kijk, ik zei net al, die brief is geschreven om door anderen gelezen te worden. Die brief is, gelezen, of is geschreven om uit te lekken. Die brief is, is, is, is, is helemaal opgebouwd als, als in, een, in een proces van dossiervorming. Nou, dat, moet je, dat vind ik, dan kan je als journalist best afvragen. Hé, hey, wacht even. Wat is het voor uh, rare toonzetting? Uh, wat, wat, waar leidt hij toe? Wat is hier de bedoeling? Het verhaal, achter, het verhaal achter die brief proberen te analyseren. Nou ja, en dan komt onder andere het parool vandaag met het verhaal... dat Marco van Basten inderdaad zegt... ja, sorry, maar met een naam uit die adviescommissie kon ik niet leven. En daarom heb ik nee gezegd. Ja, nou, dat, uh, dat verbaast me. Dat, uh, kijk, want ik, ik, ik ben in ieder geval blij dat Marco wat van zich laat horen. want. Ik heb gewoon gemerkt dat Johan Cruijff de afgelopen week, of de afgelopen weken, steeds voor hem is gaan staan. Nou, me dunkt dat Cruijff de afgelopen week nogal wat uh, over zich heen heeft gehad. Behoorlijk wat druk. En ik heb het niet gehoord. Dat verbaasde me ook. Maar kijk, je zegt net: het Parool komt. Je hebt, dat zei ik al in het begin, twee kampen. En het Parool zit in het ene kamp. Want als Johan Derks hier weer over, over zal horen, zal hij gewoon het tegengestelde zeggen. Nou, maar, He? en... nu, wat Johan net zei over Parool, is dat het wel een quote was. Ja. Dat was een ja. quote. Dus ja. dat, uh, dat, nou, dat, dat is al iets. Dan blijf ik dat niet blijft, blijven staan wat ik zei. Als je Johan Derksen weer hoort, dan hoor je het precies het tegenover. Nou, laat Johan er naar nou buiten. Hm? Wat? Laat Johan er naar nou buiten. Hm? Waarom? <laughs> Waarom niet? Omdat hij in één kamp zit. Waarom wel? <laughs> nou, ik denk dat Johan toch veel, vrij neutraal is. Ik zeg toch uh, niks lelijks tegen hem. Ja, nee, dat is ook zo. Maar okay. uh, het is niet zo dat hij duidelijk partij trekt voor Kruif, vind ik. Nee, nee. Nee, nee maar. Nee, hij maar... heeft natuurlijk wel zijn voorkeur, maar, nou, ja, maar hij zit niet in een maar kamp. Dan, je moet hem niet in een, in een kamp. Dan... Ja, maar als, ik, als hij, uh, geen, als hij geen partij trekt, dan heeft Kruijfgenoot gewoon gelijk. Nee. Nou ja, ik, maar... uh, ik, ik probeer elke keer als iemand die inderdaad totaal geen uh, partij kiest, uh, te denken, volgens mij is dit allemaal begonnen met uh, dat mensen willen dat het bij Ajax goed gaat. Ja, absoluut. En ja. wat er nu gebeurt, is volgens dat mij voor dus iedereen slecht. Nee. Ook Abs voor Abs de club. Uh, absoluut, ja. Absoluut. Kijk, de, je moet kijken wat de, wat, de, wat de basis van de fluwele revolutie is geweest. Dat is een, een ledenraadvergadering geweest... waarbij acht nieuwe kandidaten gekozen moesten worden... en, zeu, en zeven spelers zich kandidaat stelden. Nou, alle zeven werden in de ledenraad uh, gekozen. Nou, dat, dat was een signaal wat afgegeven werd. Nou, dan zie je dus vervolgens dat er een, uh, dat er een raad van commissarissen komt... waarbij, uh, waarbij de spelers een ondertal zijn. En je zit nu met een komende bestuursraad... wat direct aan die... Raad van commissaris wordt gekoppeld... die ze nog steeds niet hebben kunnen invullen. En wat ik hoor, zit daar maximaal één oud-speler in. Dus je ziet dat in feite de vertaling van de fluwele revolutie... naar de realiteit, dat daar enorm veel ruis op de, de lijn ligt. En, en daar heeft Johan Cruijff gewoon ontzettend veel last nu van. En, en en de club ook. En, en, nou, heel ja, Ajax heeft kijk, maar, er last van. Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. Johan Cruijff verdient er geen euro mee. Nee. Hij is 65. Is hij doet wel. het alleen maar voor Ajax. Want hij heeft zelf er niks meer mee te winnen. Hij heeft status zat... Uh, het kost hem alleen maar veel, veel... ik geloof zijn telefoonrekening van de laatste twee maanden... ondanks het feit dat de steven de haven blijkbaar niet te pakken krijgt... hoger is dan het twintig jaar daarvoor bij elkaar. Uh, hij, wat heeft hij hiermee gewonnen? Nou. Wat wint hij hiermee? Helemaal niks. Hij doet, het, hij doet het voor zijn club. Maar als hij het helemaal... en, en dan mm. doe ik nu even advocaat van de duivel... als hij het helemaal voor zijn club uh, zou mm. doen... Uh, hoe kan het dan zijn dat er toch nog steeds het verwijt komt... dat hij heel vaak niet bereikbaar is? Ik zou denken, als je echt volledig voor die club gaat... dan kom je hier naartoe, dan blijf je hier even... en dan zorg je dat je vinger aan de pols houdt... elke dag van de week, elke uur van de week. Hoe komt dat dan dat dat niet gebeurt? Omdat het niet zijn manier van werken is. Zo heeft hij ook met Barcelona, met Guardiola en Frankrijk had niet, uh, niet gewerkt. Erg ik dat hij ik van... daar wel vaker op de tribune zat. Op, op de tribune, dat is ja. wat anders. Ja, maar dat raam, dat ja. zit ja, dus ah, hij kon Hij niet bij de Johan gaan Hij zat niet uh, bij de wedstrijd tegen ja, Lyon. Maar, zat hij zat niet bij de wedstrijd tegen Madrid. Ja, en hij was niet eens bij zijn eigen installatie. Ja, maar luister, als als dat het, is toch een godspunt over die wedstrijd van Madrid. Ik zie in die brief, lees ik van... Uh, we hadden zo graag met je naar Real Madrid AX gegaan. Ze hebben daar de grootste verschutting bij Real Madrid gemaakt. Door A... Dat, uh, dat de haven was zelf niet meegegaan naar Madrid. En de Florentino Perez, de president van Real Madrid, die zit daar bij het banket. En er is de, de, de, de voorzitter van AISI is afwezig. En er uh, was een verschutting van: heb ik jou daar? Dan ga je zeggen: we, we hadden zo graag met jou naar Real Madrid ge gegaan, terwijl je zelf niet geweest bent. Dus ook weer manipulatie van, uh, van de publieke opinie. Nou ja, ik dacht toen, toen ik dat las, dacht ik: ja, ik kan me voorstellen dat als je helemaal voor de club gaat, dat je overal bij aanwezig wil zijn. Nou, dan moet de meneer Taver ja, eerst zorgen. Dan moet hij met neer toch uh, eerst zorgen als hij dan toch de baas van Ajax wil spelen, dat hij dan op momenten dat hij Ajax uh, moet vertegenwoordigen bij het banket voor een belangrijke Champions League wedstrijd bij een hele grote club, bij een man van aanzien in Spanje, Florentino Perez, dat hij daar gewoon aanwezig is. Okay. Maar ja, volgens mij kun je ook volledig, vo oké, okay, we zullen het <laughs> afsluiten, maar volledig gaan zonder elke keer aanwezig te zijn Het gaat om die organisatie en laten we zeggen de kwaliteit die je in die organisatie legt. Ja, en Ajax heeft ondertussen wel gewoon de laatste wedstrijd gewonnen. Dat, wat volgens mij vrij knap is met al dit gezeur in de... Ja, maar het houdt van de Boer een, uh, natuurlijk nooit lang vol. Nee. Je ziet nu al, ik vind het al een prestatie... dat hij dat het eerste deel van dit jaar... dat hij de ploeg ondanks alle rumoer naar, naar de titel ja. heeft uh, geloodst. Ja, en, en, en Frank de... kwam ook in een hele uh, een moeilijk pakket terecht na de wedstrijd. Ja. Toen uh, Arno van Meulen uh, dus uh, die brief had voorgelezen en hij daarmee geconfronteerd werd en totaal van niks wist. Ja. Dus nou, dat vond, zijn al dingen. Maar ik vond wel heel, uh, heel bijzonder dat hij desondanks in zo'n moeilijke situatie toch meteen uh, Jone een, uh, een, uh, een, een een duwtje in de rug gaf door aan te geven dat hij hoopt dat uh, de krijft voor Ajax uh, behouden, behouden blijft. blijft ja. En uh, maar meer heeft hij ook niet gezegd Nee, laten we het niet. Nee, nee, nee, nee, maar het afstek. was wel een, het was wel een statement. Wat hij wel ja. vanuit zijn, op dat moment vanuit zijn gevoel moest ja. doen. Omdat hij, wat jij net al aangaf, hij, hij werd erdoor overvallen. Ja. We gaan naar het bekervoetbal. Drie opvallende resultaten. Mvv werd uitgeschakeld door Achilles29 en GVWV. Uit Venendaal versloeg Excelsior op Wouderstein met 3-0. En er werd er nog een Rotterdamse club uitgeschakeld. Feyenoord ging na de goede wedstrijd tegen Ajax. Onderuit tegen Ahead Eagles met 2-1. Trainer Ronald Koeman. Voor dit elftal zijn dit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 Ja, zo klinkt het uh, ja, een soort van logisch. Maar ik zou dan willen zeggen, hoe is, het, hoe is het mogelijk... dat je in één week zo goed en zo slecht kan presteren? Nou, het is juist wel mogelijk, denk ik. Uh, als je nog een wat onvolwassen ploeg hebt. Ja. Uh, zoals Feyenoord, um, ja, die toch aan het begin van een, van een, van een nieuwe tijd staat. nieuw tijdperk. Um, jonge spelers vooral die uh, zich enorm kunnen opladen voor een wedstrijd tegen Ajax. En dan denken van, nou, dan, dan walsen we ook wel even over Go Ahead heen. Maar op dat moment staat Go Ahead uh, mes scherp op het veld. En die hebben, ik uh, drie dagen tevoren nog met 6-1 verloren van Sparta. En die, die vechten als leeuwen uh, tegen Feyenoord. En uh, ja, we weten zo uh, de wedstrijd naar hun hand te zetten. Ja. Maar uh, wat ik ook nog wel zeggen, nu zal Koelman zich moeten bewijzen. Hè. Uh, hij heeft tot nu toe goede dingen gedaan... Maar je ziet ook uh, zijn conflict met Biseswaar. Uh, hij zal nu moeten aantonen dat hij ook boven de groep staat... en uh, de autoriteit heeft, uh, wat hij dan bij az kennelijk miste... Uh, om die groep nu ook goed te sturen. Ja. En, en ook scherp te houden en, en uh, ja, ook uh, naar zijn hand te zetten... En dat gaan we de komende weken zien, daar ben ik helemaal nieuws naar. Ja, toen denk jij dat hij dat kan? Nou, ik vind het heel lastig, hè? want we gaan er vanuit een onvolwassenheid En dat ligt voor de hand. Ja, het is een ja. ploeg met weinig ervaring. Maar kan het ook niet gewoon gebrek aan interesse? Dan moet je alles. Gebrek aan interesses zijn. Eh, eh, eigenbelang, want biezen zwaar, dat is eigenlijk zo duidelijk, liep gewoon weg en het inter ja, wat na zijn he, was, de het interesseert niet me niet. Feyenoord, <laughs> wat zeg je? Nee, even voor de mensen die het niet hebben meegekregen... na zijn wissel liep hij ja, weg. Die liep hij uh, weg, de katacombi. Juist. Dus hij drukte uit, het interesseert me geen bal, Feyenoord. Nou, kan het ook niet zijn dat een heleboel spelers zo denken? Nou, Krijg jij die indruk, Erik? Uh, spelers denken altijd aan zichzelf. En... en uh... Willen altijd spelen en uh, zelfs als ze geblesseerd zijn, dan willen ze spelen, want dan zijn ze bang dat ze hun plek kwijtraken. Uh, ze kijken om hen heen of de concurrenten niet uh, hun plek willen overnemen. Dus uh, dat verbaast me allemaal niet zoveel. Uh, Businesswaar is waarschijnlijk ook nog een aparte type die, die, die hiertoe in staat is. Maar ik denk dat dat een incident is, maar. Uh ja, het zal moeten blijken of Koeman inderdaad de autoriteit heeft om, uh, om bo boven die groep te staan. En je ziet hem ook wel eens met de handen op de rug uh, zo'n training leiden. Uh, dat is toch een heel andere attitude dan Vergaal die uh, ja, de, de touwtjes heel strak in handen heeft. Ja, misschien komt er ook nog mee dat Feyenoord niet zo goed is als ze werkelijk nu staan op de ranglijst. He, ze hebben een redelijk makkelijk programma gehad. Klopt, behalve Ajax hebben ze en, ja. vrij eenvoudig tegenstanders ja, dus gehad. En de uit was het natuurlijk... Dus zij worden dupe van ons verwachtingspatroon ja. En dat is ook niet eerlijk. Ja. Is dit wel nog mooi aan bekervoetbal? Dat, dat dit soort dingen ja, kunnen dat, Ik vind het heel apart, want je, je, je vergat nog één uitslag dat uh, Gene Muiden geloof ik drie ja. keer uh, Vier drie. Ja. kon scoren ja. tegen ja. FC Twente. Nou, ja. Ik heb echt met verbijstering zitten kijken dat dat uh, kon allemaal. Ja. Er waren nog mooie goals ook. Ja. Dordrecht HZ ja. na verlenging, 2-3. Ja. Ja. Dat is dan eerst een eerste visieclub, want dit is een ja. amateurclub. Ja. Okay. Mensen die misschien nog gewoon een baan erbij hebben. 4-3, ja. Maar dat is, het is uh, uh, uh, volgens mij het gesprek van elk jaar weer dat, uh, dat die, nou, laten we zeggen, relatief kleine clubs uh, zich zo kunnen opladen. En ja. dat de relatief grote clubs uh, zo nonchalant spelen. En elk jaar gebeurt het weer. Nou ja, dat is onderschatting. En daar heeft een coach altijd mee te maken. Hmm. En als je dat weg kan krijgen van spelers. Hè, uh, elke wedstrijd moet je spelen. Want die tegenstander kan ook lopen en hardlopen en weet ik van wat allemaal, ja, dan ben je heel erg ver. En mag ik nog één puntje noemen? Want we hadden het net over 20 genemuiden. Uitverkocht stadion, hoor. Herenveen, hmm. Harkemaas Boys. 26.000 man. Ja, dus ja, dat ja, vind dat ik best. Dat daar weer. Ja, dat vind ik best uh, heel ja. apart. Ja, wat me ook wel een beetje opvalt, uh, is dat. Go uh, GoHead Eagles, die dan op een gegeven moment piekt. Hè, die zijn tot het bot geladen en zijn dan in staat om, uh, om Feyenoord... Uh, bij Excelsior ging het niet helemaal goed tegen de amateurclub, maar laten we nu even bij de Jupiler League en de Eredivisie houden. <coughs> we hebben de laatste jaren zien we ook steeds de clubs die promoveren naar de Eredivisie denk altijd naar nou, Excelsior vliegt eruit, EKSC vliegt eruit, allemaal voorbestemd om te de degraderen. Dat die ploegen zich uiteindelijk vrij makkelijk handhaven. Ja. Het is dus laatste paar jaar is eigenlijk de voorbestemde degradant. Is, is, is, is niet uitgekomen. Dus je ziet eigenlijk hoe, hoe, hoe dicht die clubs eigenlijk... Zeg maar, uh, vanaf het rechterrijtje richting Jupiler League... hoe dicht die tegen elkaar aan uh, ja. ah, ik, ik denk zelfs dat je nog een stap verder kunt gaan... dat amateurvoetbal dichter is bij hmm. de Eredivisie is gekomen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de de aanwezigheid van de topklasse. Hmm. Uh, er wordt daar ook al uh, behoorlijk betaald. Hmm. Uh, zelfs nog meer in de, in de, bij de meeste uh, Eredivisie-clubs... Dus uh, die conclusie kun je ook al trekken. En dat maakt het bekertoernooi wel interessanter. Ja. ja, hoe krijgen ze ook die loting voor elkaar, ja. ja. hè? Uh, Ongelooflijk. Het is Ja. AXAZ. Ja. AX -AZ, ja. ja. AZ nou. nog een kans. Verbeek nog een kans om te winnen natuurlijk in de, in de arena. Als we uh, even doortrekken naar de competitie en naar AZ als koploper. Um, denk je dat, dat die dat lang kunnen volhouden, Erik? Nou, ik kan me dat niet voorstellen. Uh, uiteindelijk word je kampioen uh, op uh, de breedte van je elftal. Uh, en het gaat om natuurlijk uh, de meeste punten. Dus uh, op een gegeven moment gaan er bij AZ toch blessures komen. Uh, in de winter misschien wel spelers weg als pauze. Uh, AZ heeft nou wel de fitste ploeg... Maar uh, uiteindelijk denk ik toch dat uh, de, de, de, de kwaliteiten en de, en de breedte van de selectie van PSV en Ajax met name. die zullen over uh, AZ heen gaan. Daar ben ik van overtuigd. Toen? Nou, ik denk het ook. Jammer genoeg hoor. Ja, jammer genoeg, natuurlijk. Ja, precies wat jij zegt. Want ze krijgen nu al blessures. Holman, ja. uh, Marcellus is ja. net geblesseerd. Ja. Dus daar krijgen ze echt problemen mee. Elke keer succesief successief we ze me weer. hoe ze als één blok agressief aan het spelen zijn. Ja. En ik had nooit verwacht dat ze op dit moment al zo hoog stonden. He, dus waar. op een gegeven moment mo mo ja, worden wij gewoon gelogen straf misschien. Ja. Ja. Nou, nou, ja, Hoe ho ho ho ho ho ho lang hou je dat vol? Want ja. het kost natuurlijk ook heel veel krachten voor ja. die spelers. Ja, ja, ja, maar wordt het, daarom is het ook een heel interessant weekend. Hè? Want AZ speelt tegen Heracles. Ja. En, en de concurrentie, uh, Twente PSV en Rode Ajax. Ja. Ja, als ze het, als het dit weekend uit gaan lopen... Ja, dan, dan, dan, dan ze kunnen ze zomaar op 10 punten van Ajax komen te staan. Ja, dan, dan, het gat wordt wel steeds groter. Hè? Dus de marge om, om, uh, om fouten te maken en een keer misstap te maken, wordt steeds ruimer. Dus ik, denk, ik, vind, ik vind het een heel interessant weekend. Want ik heb zomaar gevoel dat AZ toch in staat is om Herakles te pakken. En dat de overige en dat de concurrentie vervolgens punten gaan verspelen. Ja, dan wordt het, dan wordt het gat met Twente en PSV wordt een stuk groter. En Ajax kan, kan uitlopen naar 10 punten. Ja. Ja, maar Ajax moet eigenlijk doen wat ze afgelopen week hebben ja, gedaan, gedaan tegen Roda. Precies. Ze moeten maar maar, maar het, het, wordt hele, het ging van de week ook niet makkelijk. Nee. Dus ik, euh, ik zeg, kijk, als het zo door blijft gaan... Elke keer komen er weer twee, wordt het, wordt het weer met twee punten vergroten. Dan weer één punt, dan weer twee punten. Langzaam maar zeker wordt het, is het nu uh, waar we zitten. Acht punten, wat is het? Ja. Acht punten, mm, ja. Ja, maar we mogen wel de conclusie trekken... dat Ajax zich geen enkele misstap meer kan voorlopen. Nee, absoluut dan niet. zijn ze weg. Dan zijn ze echt weg. Ja, nou, dat werd vorig jaar ook, toen ze tegen ADO verloren. Dus daar moeten we altijd voorzichtig ja, mee zijn. het is nu natuurlijk. nog oktober, Tom. Wat? Het is nu nog oktober. Ja, dat vergeten <laughs> we soms wel eens. Hè? Ja. Het is pas oktober. Ja, uh, Feyenoord persoon, ja. speelt tegen uh, Groningen. Jij zei net, nou, ze hebben niet eens zulke goede tegenstanders gehad. Dit is toch wel lastig, hè? Hier moeten ze het verschil gaan maken als ja, ze nog verder Ja, maar Groningen, uit komen. of thuis, zit wel een wereld van verschil uh, tussen, vind ik altijd. Ja. En in... Uh, Volle kuip, waar altijd uh, wel een hele aparte sfeer heerst. Ah, geef vond... ik fijn dat wel veel kansen nou, te... ja, hebben. Dan vind ik ook. Groningen Feyenoord. Ja, Groningen... Is het Groningen. Ja, het is Sorry. Het is oh, dan is ja. het uh, anders. Ja, dan uh, geef ik Groningen wel een goede kans. Ja. Ah, maar, maar ik vind het wel interessant. Want jij net ook ten aanzien van AZ uh, aangaf. Die selectie is niet zo breed. Als je dan ziet hoe Vitesse op dit moment. onder John van der Brom aan het ja. die hebben dus wel een hele brede selectie. En ik ben heel benieuwd hoe die het gaan doen. Want dat kon wel eens een hele gevaarlijke outsider gaan worden. Ja, en dat hadden we niet ook, verwacht aan het begin ook, van het seizoen. Ook hè? omdat, je, omdat je, je ziet toch dat de Nederlandse clubs last hebben... van, van uh, het, het, het dubbelprogramma op het moment dat ze in Europa zitten. Mm -hmm. dus, AZ heeft daar twee jaar geleden van kunnen profiteren... toen ze een jaar zonder Europees voetbal zaten. En kon zo uiteindelijk uh, net aan konden ze kampioen worden. En Vitesse zit eigenlijk een beetje in dezelfde rol. Ze hebben eigenlijk alleen maar gefocust op de competitie... terwijl de rest Europa in moet. Dus, ja. En ze hebben een uh, leuke ploeg die Absoluut. eigenlijk met de week beter wordt. Als jullie... Ja. Uh, Vraag ik dan in oktober, nog net in oktober... als jullie je geld moeten zetten op een uh, ploeg die kampioen wordt. Ja, Erik? dan zou ik toch mijn geld op PSV zetten. Die hebben gewoon op papier uh, de, de, de beste spelers, misschien wel. Ja. En, en ook een uitgebalanceerde ploeg. En ja, als daar geen gekke dingen gebeuren... dan, uh, dan moet PSV kampioen kunnen worden. hebt het Groot? Ja, we zijn het gokken nu, hè? Nou ja, het is ja, een dus redelijk serieus is een... Kijk, dan, dan ga ik, dan ik, dan ga ik, dan ga ik dan 1 tegen 2, dan ga ik liever 1 tegen 20. Dus dan, uh, dan gok ik maar uh, dat toch uh, AZ of Vitesse. AZ of Vitesse, zei ja, je? Ik, uh, ja. Dan wil ik meteen de, de, de een, een, een, een, een goudklomp meenemen. Ja. Hebben we dit opgenomen? Ja, <laughs> hè? Deze uitzending is in het archief opgeslagen, nu al. Ton nou, Ja, Volgens mij kan het bijna niet anders met Ajax of PSV kampioen Kijk. de kwaliteitsverschil tussen ploeg is toch nog groter. Hebben we toch de hele uitzending over voetbal gehad? Van de volgende week, jongens, gaan, uh, gaan we weer schaatsen. Dus dan gaan we het daarover Heel hebben. Leuk. Zin in, Erik? Absoluut, absoluut. Ja. Nou, dat is een fantastische Het is sport, wel toch? te koud. <laughs> maar het is nog wel vroeg, hè? Ja, precies. Dank Volgens je wel. mij is het buiten 18 graden. Dank je wel, Erik. <laughs> Jaap de Groot en Ton Dank jullie wel.